2 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De meeste Nederlandse voetbalfans willen dat Klaas-Jan Huntelaar tegen Duitsland in de spits speelt. In een peiling van Maurice de Hond stemt bijna 60% voor Huntelaar in de spits, met Robin van Persie erachter. Slechts 6% wil dat Oranje opnieuw met Huntelaar op de bank begint. Het vertrouwen in Oranje is na de nederlaag tegen Denemarken flink gedaald. Bijna 60 procent denkt dat Nederland in de groepsfase strandt. Een week geleden dacht nog maar 24 procent dat Oranje in de groepsfase zou worden uitgeschakeld. Rijkswaterstaat heeft niet de juiste cijfers over het aantal mensen dat gewond raakt in het verkeer.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 Het weer zwaar bewolkt met lokaal een bui en de temperatuur ligt rond 12 graden. Overdag vrij veel bewolking en af en toe een bui, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur tussen 14 graden in het noordwesten en 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Maarten Ach. Goeienacht en welkom bij Dit is de Nacht van dinsdag 12 juni. Bent u al een beetje bijgekomen van de voetbalkater? Want het Europees kampioenschap voetbal is nog maar net begonnen, maar onze loyaliteit aan Oranje wordt nu al flink getest. In je oog een enorme teleurstelling. En Robbe schudt het hoofd. Nederland zit er helemaal doorheen na deze onverwachte, misschien ook wel onnodige nederlaag, want mogelijkheden en zelfs kansen waren er in overvloed. Samen zijn we sterk, samen zijn we één. Ja, samen zijn we sterk. Je voelt je nooit alleen, zingt René Vroger. Ik hoop dat het nog een beetje zo is, want het gaat vaak zo van uh, wij winnen en zij verliezen. Maar laten we ervan uitgaan dat we nog met z'n allen drachten uh, gaan staan voor uh, woensdag, Nederland-Duitsland. Verbonden met elkaar, verbonden met Oranje. En die verbondenheid uh, met uh, voetbalelftallen, met elkaar als fans, die neemt soms religieuze vormen aan... En misschien is dat nogal meer het geval als het gaat om clubvoetbal. Denk maar eens aan de hymne, voorafgaand aan elke Champions League-duel. Of denk eraan hoe iemand als Johan Cruijff voortdurend de verlosser wordt genoemd. En wist u trouwens dat fans van de Duitse voetbalclub HSV zich kunnen laten begraven... direct naast het stadion? En dat de harde kern van Schalke 04-supporters op bruiloften en begrafenissen... altijd in het blauw-wit gekleed gaat... Nou en ook in Nederland gaan fans soms heel ver in een clubliefde, daar ben ik van overtuigd, misschien u ook wel. En daar gaan we straks met u verder over praten. Maar nu eerst muziek.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 Boudewijn, de groot was dat natuurlijk met Jimmy, waarin hij mijmert over de toekomst van zijn zoon Jim, toen nog klein. Als die maar geen voetballer wordt. Nou, ik denk dat een hoop ouders daar anders over denken. en Maar wat trots zijn als hun zoon in de Oekraïne... bijvoorbeeld in het oranje T-shirt mee mag spelen. Aanstaande woensdag bijvoorbeeld tegen Duitsland. En uh, wist u trouwens, over Duitsland gesproken... dat die Duitsers dit liedje ook kennen? Boudewijn de Groot heeft het namelijk ook in het Duits opgenomen. En dan klinkt het ongeveer zo. Waarom riekt hij man op de Fahrrad om um jeden winter... gegen den wind, wat wil er zijn? Ja, dat is dus, uh, hoe weet hij eigenlijk in het Duits? Geen idee, ook gewoon Jimmy volgens mij. Nou, genoeg over die Duitsers. Terug naar ons onderwerp voor vannacht, voetbal als religie. Want de sterke liefde voor hun club neemt bij sommige supporters... de vorm aan van religieuze toewijding. Tenminste, dat vertellen Schalke 04-supporter Henny ten Vergert... en antropoloog Wouter van Beek in een reportage van Paul Körpershoek. Het stadion als kathedraal, clubliederen als psalmen en gezangen, spelers als iconen van de sport. Is voetbal religie? Ja, het zou ik gevoel omschreven dat uh, ja, dat gaat erg. 1, 2, 3, dat is ja, een soort virus. Als je daar één keer geweest bent, dan, dan, dan grijpt het je vast. Het laat je echt niet meer los. Het wordt iedere keer heftiger, heviger. Maar het is wel een heel prettig virus. Dat wel. Henny ten Vergert is een Nederlandse fan van de Duitse voetbalclub Schalke 04 uit Geltenkirchen. En ten Velgert is een hele fanatieke. Hij slaat geen thuiswedstrijd over en organiseert van alles voor de andere Schalke-fans in Nederland. Maar is voetbal voor hem religie? In mijn dagelijks leven uh, ja, dat neemt het heel veel tijd van mij in beslag... Het gaat bij mij heel ver. Uh, ja, het, uh, het, ja, het is geen, geen deel van mijn leven. Het is eigenlijk mijn leven geworden. Zelf. Ja. En, en ja, ik vind het fantastisch werk. Dus uh, ik, ik, ik heb daar geen probleem mee. Maar uh, als je achteraf bekijkt... Uh, het kost wel heel veel tijd. Heel veel tijd. Echt wel. Als je zo intensief met je voetbalclubje bezig bent als Henny ten hebt, begint je gedrag te lijken op dat van een echte gelovige. En ja... Als je sommige liederen hoort in de stadions. Het stadion als kerk en voetbal als religie. Kun je die twee met elkaar vergelijken? Volgens Wouter van Beek gaat die vergelijking zeker op. Hij is hoogleraar antropologie van de religie in Tilburg. dat je één bent met elkaar en één bent met de dienst en één bent met uh, uh, het doel van de dienst dat lijkt behoorlijk veel op elkaar nou, religie en voetbal uh, hebben beide de mogelijkheid om mensen aan zich te binden uh, mensen identiteit aan te brengen en dat daar zie je heel duidelijk in uh, zowel in uh, uiteraard in reli religies dat men zich defineert als ik ben uh, van die ik ben religie, katholiek ik ben protestant ik ben uh, wat dan ook uh, uh, en terwijl bij de, de voetbal heb je hetzelfde. Uh, men is een Barcelona-fan, men is een uh, Real Madrid-fan en uh, die twee zullen uh, elkaar niet ontmoeten. Of een uh, Feyenoord of Ajax er zijn ook uh, twee groepen, twee uh, kerkgenootschappen die elkaar eigenlijk niet, niet ontmoeten. De voetbalclub als kerkelijke gemeente. Als je naar Schalke-supporter Henny ten Verge hebt luisterd, lijkt die vergelijking wel te kloppen. Het stadion en de omgeving dat is ook een, een, een plek waar de fans. Helemaal samenkomen, waar ze elkaar treffen. was niet alleen naar, naar de voetballer kijken, maar ook uren van tevoren al aanwezig zijn. Om daar een praatje te maken, een biertje te drinken, en een worst te eten. Uh, elkaar te treffen, gewoon lekker toeleven naar die Westrijd, uh, de wedstrijd. Gezamenlijk de wedstrijd doornemen en ook na de wedstrijd. Dan, dan, dan zie je dus ook bij al die bierkruimte en toestanden en, en op de parkeerplaatsen. Ja, die mensen blijven gewoon hangen daar. Voetbalsupporters zijn net kerkmensen, vindt antropoloog Wouter van Beek. De overeenkomsten tussen een voetbalwedstrijd en een kerkdienst... zijn opvallend, vindt hij. Waar ze op elkaar lijken is dat ze beide een, een soort tijd buiten de tijd geven. Een voetbalwedstrijd begint bij uh, het eerste fluitje van de scheidsrechter... en eindigt bij zijn laatste fluitje. Um, een ritueel, een godsdienstig ritueel begint... wanneer men uh, eigenlijk uh, een openingszang, een openingsgebed heeft... en, en eindigt met het uh, voor de katholieke het missa Het is gebeurd. Uh, daartussenin ligt een periode waarin eigenlijk de gewone wereld niet bestaat. Waarin uh, men buiten de tijd, buiten de wereld, buiten het dagelijks leven... dat delen ze met elkaar. Maar Barcelona, ja dat is mooi, er stond een geweldige foto in L'équipe. Eh, daar heeft men het toch nog steeds over. Natuurlijk Messi, de heilige geest, zoals ze hem noemen in L'équipe. Ze hebben het over de zoon. Ze hebben het dus over Guardiola. En ze hebben het over de vader, Johan Cruijff. Zo nu en dan bekritiseerd in Nederland, maar overal in de wereld. Dat voetbal religieuze trekken heeft, komt ook door de manier... waarop bijvoorbeeld in de media met het spelletje wordt omgegaan. We hebben die uh, tijd geleden die een beetje een rel gehad... over een reclame waarin Cantona over het... Water liep, als ik me goed herinneren, en een bal schopte vanaf het water. Uh, dat is wel heel christelijk, behalve, behalve die bal dan. Uh, en uh, nu is er een reclame over Messi, waarin uh, het verschil tussen Messi en Messias niet zo groot meer is. Uh, voor velen is dat een beetje over de grens heen, maar beide hebben de mogelijkheid om een soort heilige figuren te creëren. Wat er dan met me gebeurt, ja, dan, dan, ja, dan ben ik in de koenigsblauwe hemel. Ja, ja, uh, ja, dat is altijd onbeschrijfelijk. Uh, ja, wat voor gevoel als dat geeft. Je leeft er de hele, hele week naartoe naar zo'n wedstrijd. En dan, vooral een belangrijke wedstrijd zeg maar, zo'n wedstrijd tegen, uh, tegen Dortmund. Ja, dat, dat, is, dat is zo geweldig. Hè? Dat, uh, en denk, ja, hier doen we het toch voor. Dat is, dat is, ja, dat is het. Is voetbal religie? De overeenkomsten zijn in ieder geval erg groot volgens de antropoloog. En het gedrag van de supporter lijkt hem gelijk te geven. Ja, je houdt je dan vast. Je, je leeft er naartoe. Je beleeft het. En, en, ja, het, het is ook wel. Het wordt ook wel vaak in, in de pers ook omschreven. Als uh, Schalke is zijn religie. Tja, bij een winst is Henny ten verger dus in de koningsblauwe hemel. Ja, deze reportage werd vorige week uitgezonden in Dit is de Dag. En Elspeth Gutteke praat er nog even over door... met een andere antropoloog die heel veel weet over religie. Dat is Ime Kuiper van de Rijksuniversiteit Groningen. Heeft u ook een favoriete voetbalclub? Jazeker. En welke is dat? Sportclub Heerenveen. Sportclub Heerenveen, oké. Okay. Uw collega wetenschapper Wouter van Beek die trekt nogal wat parallellen... tussen voetbal en religie. Gaat u daar ook in mee? Uh, tot op zekere hoogte. Ik denk dus dat, je, dat die vergelijking tussen, uh, tussen voetbal en religie... en dan met name uh, ritualisering, uh, het uitoefenen van allerlei rituelen... en die emoties die dat bij mensen opwekt, dat is een uh, interessante parallel. Maar je kunt ook uh, verschillen tussen religie en voetbal aangeven. Nou, dus Heel, heel snel wel. Ja. wel. Ik denk dat bij religie het toch ook wel gaat om machten en krachten... buiten, uh, buiten mensen zelf. En uh, je ziet ook vaak dus dat religies ook mensen disciplineren. Die gaan mensen ook regels uh, opleggen. En zelfs als je zegt, dat klinkt nog te veel naar de ouderwetse religie... dan zeg je van, ja, heden ten dagen hebben we ook te maken... met allerlei vormen van spiritualiteit. Maar ik ontdek ook niet zoveel spiritualiteit eigenlijk in de, in de voetbalkultuur. Dus... Welke kant willen we op met ja. ons uh, vergelijken? Ja, u dat zegt, is eigenlijk de, de kern. Ja, Dus u zegt als we die kant op gaan... van die machten en de krachten buiten de mensen... dan vind ik dat niet in voetbal. Uh, en de religie gaat natuurlijk ook over vragen over onze oorsprong... de eindbestemming, de zin van Rekker. het leven. Is daar iets... En van parallel mee te vinden met voetbal? Want bijvoorbeeld die, die supporter die wij hoorden... Ja, die vult er zijn hele leven ook uit. Ja, zitten, zeker. Maar, de, maar dat is, een, dat is, uh, dat is een, naar mijn smaak een aandoenlijk verhaal... maar dat is duidelijk een kwestie van identificatie met je club. Hè? Dus de, deze man is heel sterk betrokken bij de Schalke-fangemeenschap. Nou, dit soort fangemeenschappen kunnen we overal in Europa. We hoeven niet naar, hè, naar Gelsenkirchen af te reizen. We kunnen ook naar, uh, naar Rotterdam gaan hè, mm -hmm. voor het, uh, het Feyenoordgevoel. Uh, maar dat heeft te maken dus toch met, met vind ik, met, met sportcultuur. Met de beleving dus van, van mensen, heet het een dagen van... Van sport. maar ja. voor henzelf is het wel zingeving, ja, zeker. Maar dat is dat kijk, als als u, uh, u moet niet als wetenschapper voortdurend hè, uh, uh, de respondent gaan vragen wat vindt u er nou eigenlijk van en als de respondent dan zegt ja, ik vind het eigenlijk wel religie, dat u dan als conclusie trekt als antropoloog... nou dan is het dus zo. te maken met een religieus verschijnsel. Ja, zo werkt het, mijn N vak niet. Nee, He, hij je, zei, hij... je, moet, je moet observaties plegen mm -hmm. hè, en die moet je in een bepaald kader in een bepaald verband zetten. En dan kun je zeggen van, nou, dan ga ik dus die observaties... ga ik dus in een bepaalde ordening brengen, ik ga dat interpreteren. Ja. He, je kunt, behalve religie, kun je ook hele andere belangrijke verschijnselen noemen... die heel veel invloed hebben op de voetbalcultuur. Denk eens aan de commercie, denk eens aan de media... He, dat zijn enorme belangrijke uh, factoren he, bij, bij het ontstaan van de huidige voetbalcultuur. Ja. Ook bij het oranjegevoel trouwens. Maar even dan iets van de, deze supporter, uh, Henita Verger. Die vertelt bijvoorbeeld dat uh, mensen in, van Schalken, supporters... die gaan niet in het zwart naar begrafenissen, maar in blauw en wit. En ook naar bruiloften. Hoe ja. interpreteert u dat als antropoloog? Nou, als religieus dat... of als, als clubgevoel? Nou... Uh, uh, uh, als een soort clubgevoel, ja, wat toch een aantal, aantal interessante, sacrale, religieuze aspecten heeft, zou je, zou je kunnen zeggen. Hè, het feit dat dus uh, heden de dagen ook voetbalclubs zijn dus die eigen begraafplaatsen hebben, midden weer naast de stadions. Die uh, traditie is begonnen in Duitsland, dat is, dat is wel veelzeggend. Hm. Dus op zich heb je wel iets aan de vergelijking tussen religie. En voetbalcultuur. Ja. Maar daarmee is niet gezegd... dat voetbal een nieuw soort van religie is. Nee, dat, is even, even, de ja, nee, dat begrijp ik. Even nog een andere vergelijking die werd genoemd. Kruif, Guardiola en Messi als vader, zoon en heilige geest van Barcelona. Ik krijg het haast niet uit mijn mond. Ja. En voetbal, dat wordt gespeeld in een tempel op heilig gras. Dan ja, denk je dat, van, nou dat, ja... Maar dat zijn metaforen. Hè. Oh. Zo, zo kunt u met, met, met, met, met dit mooi kleurig taalgebruik... Ja, kunt u suggereren hè, dat we te maken hebben met een religieuze gemeenschap. Maar in feite hebben we natuurlijk te maken dus met identificatiemechanismen. Hè. Dus kennelijk is in onze cultuur, en met name in de sportcultuur... behoefte dus aan, aan heiligen en aan idolen. Ja, dat doet je enigszins denken weer aan de heilige vereering. Hè. Maar het is een... Het is een globale parallel die je dan eigenlijk ja. uh, trekt. Kan je dan ook nog iets doen met secularisatie en ontkerkelijking? Dat dus de rol ja, die vroeger door de kerk werd uh, vervuld, de behoefte van de mens, dat die nu door een sportclub wordt vervuld? Nou, maar wie het er op zekere hoogte. Je moet zeker niet zo ver gaan om te zeggen van, uh, dat, dat heden ten dagen de sportcultuur en de sportbeleving een substituut is geworden van kerkgang hè, en georganiseerde godsdienst. Maar je kunt je wel de hele relevante vraag stellen: waarom neemt sport zo'n belangrijke plaats in het leven van mensen? En dan is onze Schalken supporter is daar weer een prachtig voorbeeld van. He, want hij, hij geeft zelf aan hoeveel uren hij eigenlijk gewoon in zijn normale... dagelijkse bestaan wel niet besteedt aan Schalken. Mm -hmm. Dus kennelijk ja, sportcultuur en sportbeleving... heeft wel iets te maken met zingeving. Dus dan kom je toch weer enigszins in de buurt dus van religie, religiositeit. Ja, u, u, u bent dus wat voorzichtiger eigenlijk zou kunnen concluderen dan uh, degene die Wouter van Beek, die wij hoorden in de reportage. U zegt, het, uh, je moet... Het ja, niet... je komt anders ook met de hele globale overeenkomsten. Je uh -huh. moet eigenlijk toch een beetje spuren als antropoloog ook, ja, naar, naar dus zeg, uh, hè, naar een uh, naar inzichten, ja, die wat dieper gaan. Hè. Ja. Dus als je, als je bijvoorbeeld praat over het oranje gevoel in, uh, in Nederland, ja, dan moet je dat gaan vergelijken dus met andere, met andere Europese landen, ja. Wat, wat kenmerkt nou nou, de Nederlandse sportcultuur rondom voetbaljaar... waarin onderscheidt hij zich dus van andere Europese landen. Dat vind ik eigenlijk nog een, nog een interessantere vraag... dan de hele globale vraag van... wat zijn de overeenkomsten tussen religie en voetbal? Volgens mij moeten we er maar een ajo op zetten. Hartelijk dank, Ime Kuiper. Bijzonder hoogleraar religieuze en culturele antropologie... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ja, en u hoorde Elsbeth Gutteke van Dit is de Dag... in gesprek met uh, Ime Kuiper... Die, die dus zegt voetbal is niet echt, echt een religie. Want uh, er is weinig spiritueel zin te ontdekken. Maar hij ziet wel weer dat supporters die zich sterk verbinden met hun club, uh, daar wel een bepaalde zingeving aan ontlenen. Nou, bent u nou ook zo'n trouwe fan? Uh, hoe, hoe ver gaat u dan in uw liefde voor een voetbalclub? En is dat nou een grote, bekende club? Of is dat juist de plaatselijke club waar u zelf betrokken bij bent? Of heeft u een, een, een enorme binding, eh, niet alleen met dit EK... maar sowieso met onze jongens van Oranje? Wat betekent dat dan voor u? Wat doet u daarmee? Zou u ook wel willen begraven worden naast het stadion? Of... Trouwen in de clubkleuren van uw favoriete club. Bel met uw verhalen naar het gratis nummer 0800-1121. Dus 0800-1121. Twitteren kan ook naar uh, Aapstaatje dit is de nacht. Of uh, twitteren met uh, hashtag dit is de nacht. En mailen kan natuurlijk ook naar nachtapenstaatje.eo.nl. En dan gaan we nu naar muziek. Ja. Hanna Cohen is dit met Don't Say... Hanneke Cohen was dat dus met de Don't Say van haar uh, debuutalbum Child Bride. Uh, begin dit jaar uitgekomen. Ja, wat voor muziek is het? Ze noemt het zelf unicorn muziek. Ja, wat dat dan is. Nou ja, dit is erg mooi in elk geval. Uh, we praten vannacht over uh, voetbal en religie. Of uh, misschien zelfs voetbal als religie. Want sommige voetbalfans gaan zo ver in hun clubliefde... dat het uh, sterke overeenkomsten gaat vertonen met een, uh, een kerk. Ik ben benieuwd hoe dat is bij Henk van der Veen. Goeie nacht. Goedenavond. Bent u ook uh, supporter van een club? Nou, heel gematigd. Gematigd, oh ja. Ik kom oorspronkelijk uit Twente en ik vind het gewoon leuk als FC Twente landskampioen wordt. Maar dan ook niet meer dan dat. Oh. Dus uh, wel bij de redelijk. En ik ben het helemaal niet met die antropoloog eens. Maar, maar even, als ze als dan kampioen worden, ik hoor trouwens mezelf terug, kunt u de radio zacht zetten? Ja. Heeft u er oh, nu nog last van? Uh, nee, ik geloof het niet. Oh. Als Twente dan kampioen wordt, wordt u daar dan niet heel blij van, eventjes? Geeft dat niet een kick? Ja, dan word ik wel even heel blij. Ja, toch? Maar ook niet meer dan dat. Dat vind ja. ik gewoon leuk. Maar eh, dat gevoel van even buiten de tijd komen, even boven jezelf uitstijgen? Wel, nee. Nee. Natuurlijk niet. Nee. nee. Ik ben okay. het ook niet met de antropoloog eens en ik zal ook zeggen waarom. De antropoloog, die bekijkt allerlei randverschijnselen rondom dat voetbal, het is gebeuren, ja. dat vergelijkt hij met religies. Ja. Maar een voetbalclub, of dat nou Ajax, FC Twente of Feyenoord of PSV of FC Groningen is... heeft eigenlijk geen enkele inhoud. Oh. Ja, dat... Er staan elf spelers in het veld plus nog een aantal reserve spelers aan de kant... En na een jaar heb je weer een heel ander elftal. Die ja. worden verkocht en aangekocht enzovoort. Zo'n club is niet meer dan een naam. Weinig clubtrouw nog in deze tijden? Nou, nee, er is een hele hoop clubtrouw. Maar ik zit met verbijstering naar, naar die clubtrouw te kijken. Ja. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat zoveel mensen dan nog achter een andere ja, ja Ja, precies. Dus, maar geen, geen clubtrouw bij de spelers, maar wel bij de fans, tot uw verbazing. Ja. Tot, ja. tot mijn verbazing met de fans, enorm veel club trouwens. want die, die clubs zijn over het algemeen niet veel meer dan een naam. Ja. Ik noemde net FC Twente, daar speelt geloof ik nog één Twentenaar in. Ja, wie is het? Kun, kunt u hem noemen? Ik dacht, Sand, ik dacht Sander Bosker. Ah, ja. En die is ook nog reservekeeper. Ik zou het niet eens kunnen zeggen. Maar dat is Kijk, wel als wel je nou vergelijkt? Ik begrijp het is natuurlijk reuze leuk om dat te vergelijken, vooral als je antropologie gestudeerd hebt. Maar als je vroeger keek naar het communisme bijvoorbeeld, hè? Ja. Daar hebben ze een religie van gemaakt. Ja. Het nationaal socialisme, de andere kant, dus extreem rechts. Helemaal griezelig. Dat was eigenlijk ook een religie. Ja. Maar wat maar, je er ook zou mogen zeggen, het had een inhoud, hoe ja. gruwelijk die inhoud ook was. Maar u, u doet nu eigenlijk een beetje hetzelfde met communisme en nationaal socialisme als die antropoloog met voetbal. Hè? Je kijkt naar uh, hoe het functioneert voor de mensen en je concludeert het is een soort religie. Dus, dus... Nee. nee. Ze zij, zij hebben er een religie van gemaakt. Ah, oké, okay. ja. Dus de, het, het is Mark, niet wezenlijk? Ja, ja, precies. Het communisme van Karl Marx, zoals het in het in das kapitaal staat, was een bepaalde visie op de samenleving. Ja. En dat is toen in 1917 met de revolutie in Rusland. Die communisten, dat was maar 13% trouwens, die hebben de macht gegrepen. En vervolgens, onder, onder Lenin en later Stalin, nog veel erger, die terreur, is dat een, daar hebben ze daar een religie van gemaakt. Maar inhoudelijk had het wel wat te bieden. Maar een voetbalclub heeft inhoudelijk alleen maar een spelletje te bieden. Ja. Niks meer en niks minder. Dus dat, hem, dat mag het predicaat religie dan niet krijgen? Nee, ik vind het een subreligie. Ja. En ik vind het een gevolg, ik denk, dat is mijn mening, dat het een gevolg is van de secularisatie. Dus de leegloop van de kerken. Dan ga je dus naar andere heiligen zoeken. Ja, zeg, uh, Henk, mag ik Henk zeggen? Ja, tuurlijk. Um, ik zeg de hele tijd u, maar uh, dat, dat kan ook uh, zo. Henk, uh, heb je zelf dan wel iets anders uh, waarvan je zegt, dat geeft mij nou identiteit, dat is mijn religie? Nou, ik kom zelf uit een vrijzinnig protestantse omgeving. Ja. En daar werd nogal eens over de theologie gediscussieerd. Daar werd ook naar dagsluiters geluisterd, die je toen nog had op de televisie. Tee, ik zal twee hele bekende noemen. Dat was dominee Okkerjager, die was gereformeerd, dat is dus niet vrijzinnig. Ja. En je had uh, de Rooms-Katholieke, pater, dat is een beetje een dubbelop, Leopold vragen. En daar mm. werd altijd naar geluisterd. Daar ja. werd altijd even over gepraat, daar mm. werd altijd even... Mm, Ernstig over gedaan of soms ook over gelachen. Mis je dat? Wat zeg je? Mis je dat, die dagsluiter? Dat is dat niet mis meer, ik, hè? Ja. Ja. Dat mis ik. Ik mis eigenlijk het inhoudelijke op die Nederlandse televisie. En ik vind die verdwazing van de sport, dat is mij een gruwel. En ik vind voetbal ongelooflijk leuk. Maar als er zoveel over gepraat wordt, is het net zoiets als iedere dag asperges eten. Dan krijg je er op een gegeven moment schoon genoeg van. Oké. Okay. En ik kan die Jan Mulder zo langzamerhand die, die, die mist horen naar de Oost groningen ik kan hem niet meer horen of zien. En ik vind het zo doorgedraafd. En ja. dan nog iets, een verschil met religie. En religie biedt ook vaak troost bij verlies. Uh, het biedt troost bij tegenslagen. Die kunnen we nu wel gebruiken, hè, met het Nederlandse elftal. Een beetje troost. <laughs> Ja, nou, dat, dat, dat kunnen we nu wel gebruiken, ja. Maar dat heeft de Nederlands dan niet te bieden. Het heeft geen troost te bieden bij tegenslagen. En het heeft geen troost te bieden als het is tegenzit Denk maar aan het verhaal van Job. He? Ja, bij de Job die, uh, die verloor alles. Zijn uh, bezittingen, zijn uh, vee, zijn kinderen, alles. En uh, dus werd hij zelf verloor, ook nog ziek. Jo, nou, ik zal het zelf wel even vertellen. Job verloor alles... En hij zat op een berg, en hij, uh, dat is dan een bekende verhaal. En hij uh, schraapte zijn uh, wonden met een potscherf, die zo jeukte, Maar hij bleef in God Nou, wat zie je nou bij de gemiddelde voetbalsupporter? Dat als het jaren slecht gaat, dat ze zich ervan afkeren, of er moet een andere trainer komen, of et cetera. Et cetera. Ja, dus die keren... is religie, dat is flauw. En, en, en, en, en ik zie wel vergelijkingen. Ja. Maar die zie je bij de geitenfokvereniging. En de postduivenvereniging ook wel. Ja, ja. Dus dat heet, maar dat heeft dan mis, meer te maken met, dat, um, met een gemeenschap die een vereniging gewoon is. Ja, dat heeft te maken met de gemeenschap in een vereniging... maar ik vind het eigenlijk bij voetbal ontzettend oneigenlijk. Als het tegen zit, dan, uh, dan is de helft van de supporters weg. Dan geven ze niet thuis. Ja, ja precies. En uh, een religie, als het, dat is een bekende uitspraak tegen die tijd dat het, uh, dat het weer slecht wordt... en dat er oorlogen dreigen, et cetera. de Tweede Wereldoorlog met name zat de kerk het vol. Ja. Waarom? Zoals ik zei, omdat het troost geeft, omdat het steun geeft... Ja. En dat is net als met een levensovertuiging of een zekere politieke ja. overtuiging. Maar dus bij voetbal helemaal niks. Ja, maar ik, ik, uh, ik kan niet ontkennen dat u een beetje gelijk heeft. Want ik uh, herinner mij uh, dat ik zaterdagavond op Twitter zei... ik ga over deze wedstrijd niet eens twitteren. Met andere woorden, ik keer okay. er maar ook vanaf. Ik dacht, ik hier verstandig. gaan we het niet meer over hebben. Dat vindt u vast heel verstandig. Maar dat is inderdaad het effect hè, van uh, wij winnen en zij verliezen. En daar wil ik even niet bij horen. Ja, zo gaat het. Ja, ik vind dus kennelijk. Samengevat vind ik dus dat je naar het inhoudelijke moet kijken... en niet naar de randgebeuren van wij horen ergens bij. Ja, of ja. ik wil naast het stadion van uh, voetbalclub X begraven worden. Ja, het is me duidelijk. Dankjewel Henk voor je reactie. Ja. En, uh, we hebben ook in de uitzending Igor. Goeiedag, Igor. Ja, Voetbal, uh, is, dat, is dat religie? Zie je dat ook zo? Nee, nee, nee. nee. Ben spelen, hè? Je bent wel eens met, met Henk? De vorige spreker, dat uh, voetbal meer een subreligie is? Ook niet sub. Ik vind gewoon brood en spelen. Brood en spelen? Gewoon, ja. Vermaak, commercie. Ja. Uh, wat ik. Dat, dat vertelde ik je zo net. Uh, voordat ik in de uitzending kwam: die, die uh, voetbalpastor. Ja. Dat hij nou. <folklore> ...wat hij nou precies wil met, met zo'n kerkdienst. Die, die meneer Vlaar die twee, twee jaar geleden tijdens het WK van die Oranje diensten organiseerde. Ja. ja, ja. En dan en mocht niet van de kerk. Nee, waar slaat het op. Eh. Uh, oh dat vindt u vindt het ook niet zo'n goed idee? Nee, dat heeft toch niks met... met, met uh, het is dan een katholieke kerk met de communie en... Uh, dat, dat, dat, dat, dat. Ja, wat, wat, wat heeft het ermee te maken? Ik bedoel, uh, het is maar een spel. Uh, er ja. zijn veel mensen bezig en ik snap dat veel, veel mensen hun clubje. Uh, nou ja, dat, dat ze da, dat. dat ze dat. Uh, adoreren. Ja. En, uh, het, ja, sport is goed. Uh, het is verder leuk en. Uh, ja, naar te kijken maar, maar het moet het niet te gek te worden. Spelen. Maar uh, Igor, heb je zelf niet een, een, een voetbalclub of een, een andere sport uh, waar je fan van bent of die je warm nou, hart toedraagt? Uh, dus uh, Heerenveen Kijk. draag ik wel een warm hart toe. Herenveen is ook wel typisch zo'n club. Een, uh, een leuke club. Ja, zo'n club waar, waar je graag van houdt. Zeg maar, toch? Ja, ik, ik ben nog wel en abelenstra geweest. Ja, ja. En, en, en, en dan ben je bij zo'n wedstrijd en dan wonnen ze, verloren ze? Uh, Oké, okay. en, en, en, en uh, hoe ging dat dan? Henk van den Veen die zei net... Uh, religie helpt je om met tegenslag om te gaan... maar in de voetballerij zie je dat niet? Hoe, hoe, hoe ging jou dat nou, af? Ik, ik ben zelf niet religieus. Uh, nee. dus ik, uh, maar hoe ik, kon, je, kon je er een beetje mee omgaan, dat verlies? Nou, dat, dat, dat, dat onbelangrijk. ik was uh, toevallig uh, uitgeloten om uh, plaats te nemen. Uh, in ja. de fitbox van Arriva, een busmaatschappij... omdat ik een uh, abonnement had. Dat ah, ja. vond het wel aardig, maar anders komt ik ook niet in uh, stadions. Uh, uh, uh, uh, ja, ik, ik vind in uh, stadion een popconcert meemaken. Zoals uh, een paar jaar geleden in de Kuip Pink Floyd. Nou, dat vind ik veel mooier. Ja, geeft je dat meer, dat, dat religieuze gevoel van, van even buiten de tijd komen... en iets, iets beleven wat boven het gewone leven uitstijgt? Uh, ja... Het, Deelt je wel boven als je in zo'n stadion zit met dat, met dat geluid, met, met, met die, die lichteffecten in het stadion en, en weet ik veel wat, deelt je ja. wel boven iets uit, maar wat de religie is. Ik weet eigenlijk niet precies wat de religie is ja, religie uh, geloof is uh, voor mij dan uh, uh, voor je medemens. Uh, ja. In ja. medemens klaarstaan. Naast de liefde. Dat kan natuurlijk in principe liefde, ook binnen ja. een club. Trouw supporters kunnen natuurlijk onderling ook uh, ja, die van alles uitwisselen. Uh, ja. dat, uh, dat, dat kan ik me wel uh, indenken. Maar, ja. uh, uh, het, is, het is een. Uh, ja. Nou ja, jullie leggen de link met de religie, maar waarom? Uh, uh, Kun je dat af? Of, uh... Nee, niet, niet omdat ik het afkeur, zeker niet. Nee, eh, gewoon omdat het uh, geconstateerd wordt en omdat het een opvallend verschijnsel is. Natuurlijk, hè, in een tijd waarin steeds minder mensen naar een kerk gaan, wordt, er, wordt, er, uh, wordt zoiets kennelijk uh, aantrekkelijk hè, voor mensen. Tenminste, dat zou je kunnen concluderen, om, ik, ik om, denk, om boven zichzelf uit te dat, stijgen. Ik denk dat ook veel mensen, omdat de, uh, er gaan minder mensen naar de kerk gaan, omdat er zoveel afleiding is. Naast hmm. de kerk. Kijk, je moet Rekenen dat, dat, dat vroeger, nou ja, uh, middeleeuwen misschien, dat mensen hun, hun, hun beelden, hun denkbeelden ja. en ook, ook, ook uh, wat ze zagen aan beelden in de kerk en, en brandschilderijen en dat soort dingen op, op, op uh, de ramen, dat, dat uh, hun enige uh, ja, hun enige prikkels waren, en tegenwoordig krijgen we zoveel te zien. Zoveel beelden op ons af, zoveel ideeën en denkbeelden, ja, dat, is... dat er misschien minder plaats daarvoor is. Ja, ja. Ik kan me wel voorstellen dat mensen rust vinden in de kerk ja. en uh, dat het toch dat, he, dat van beeld ze afleidt. Ja, ja. Maar uh, ik denk dat dat ook een grote reden is voor secularisatie. Nou, het zou zomaar kunnen. Dit is, dit is misschien even zo'n momentje van... daar moeten we eens even over nadenken... waar uh, Henk van der Veen zo, uh, zo naar verlangt, hè, die dag afsluiter. En uh, misschien... Uh, ja, dat zijn ja, ook, zijn ook alweer wat, prikkels, maar misschien moeten we dat maar even, even gaan doen met een plaatje. Denk je niet? Even, ja, even, even wat muziek. Goed zo. Dankjewel, okay. Igor, voor je reactie. We gaan uh, luisteren naar uh, Kid Krill en de coconuts met Kepasa. Een beetje feest in deze nacht. Lekkere feesten, gezelligheid in de studio. Kepassa van Kid Creole. En uh, wij gaan verder praten over uh, voetbal en religie. Want het uh, maakt de tongen los. De telefoon staat hier rood gloeiend. Ik kan helaas niet alles aannemen. Maar uh, wel het gesprek met uh, Ernest. Ernest, kom er maar in. Ja, hallo. Hi. Ernest, uh, inderdaad. Um, zeg, even even, uh, even om, om, om te beginnen. Dat wil ik even van, uh, van elke luisteraar weten. Heb je, heb je voorliefde voor een bepaalde club? Ik heb een uh, lichte voorliefde uh, uh, En dat is uh, PSG. Ja. Maar, maar dat heeft met mijn uh, geboortegrond uh, te maken. Eindhoven geboren? Uh, nee, maar, maar wel in, in, in, in het dorp, in, in, in de buurt. Nou, dat herken ik. Ik, ik kom zelf uit uh, Berkel en Roderijs. En, en dus, zou ik haast zeggen, ben ik voor Feyenoord. Nou ja, goed. Het, het zat ook mee dat, ik, dat Feyenoord toen een keertje kampioen werd... In 1993, ja. dat zijn van die momenten. Ja. Maar ga verder, jij, jij bent dus bij PSV uitgekomen op zo'n manier. Ja precies, maar, ik, maar ik, ik hou gewoon van het spel, het voetbalspel. Ja. En als uh, PSV slecht speelt en de tegenstander uh, die, uh, die speelt gewoon mooi uh, vrij voetbal. Uh, dan, dan geef ik die de credits. Oh ja, dan wordt u zo, zomaar ja. een fan van de tegenstander? Ja, de, de, de, uh, <kuggen> kijk, ik, ik, ik hoop altijd dat PSV het beste is. Ja, ja, ja, ja. He, maar, maar dan moet het ook zijn. Het, het, goed, het goede voetbal krijgt gewoon uw, uw uh, sympathie, je ja, ja, steun. En, en uh, ik wou ook die vergelijking trekken met, met uh, religie. Ja. Uh, he, kijk, ik, ik vind het, het, het, uh, uh, het gaat om het spel he, ja. uh, in eerste instantie. Uh, ik, ik, ik, ik zie wel uh, vergelijkingen met, met uh, religie. Uh, ik vind kathedralen mooi, ik vind moskeeën mooi. Uh, in alle religies uh, zitten ook mooie dingen. Ja. Uh, maar uh, er zitten ook, of uh, het komt regelmatig voor dat, dat er uitwassen zijn. En dat vergelijk ik ook met de uitwassen van voetbal. Oké. Okay. Kijk, ik uh, kijk naar een voetbalwedstrijd. Maar ik heb in mijn uh, huiskamer en in mijn keuken, heb ik geen Radio 1 meer aanstaan uh, overdag. Ach, wat jammer. Dus, nee, want uh, ik, ik heb nog wel op de WEK radio. Oh ja. En, en dan hoor ik s ochtends nieuws en uh, s'nachts soms uh, jullie programma. Ja. He, maar overdag vind ik het niet te hard. Okay, en... En, en, en ik luister nu naar Radio 4 overdag en dat bevalt me prima. Ja, maar heeft dat, heeft dat dan te maken met de voetbal op, op de radio in het weekend? Ja. ja. ja? Ja, want het is nou vanaf tien uur s ochtends is het dan uh, sportzomer of zoiets. Ja, ja. En dan krijg je, nou, dan krijg je ieder uur krijg je Jack van Gelderen. Uh, he he he he helemaal hysterisch. Nou, ik kan dat, daar kan ik echt niet tegen. Dan, dat dan, dat, ben dat ik fanatieke. He? Dat fanatieke, dat uh, trekt je ja, slecht. Ja, maar, maar, maar ook die, die, die herhaling. He? En, en, ja. en, dat, dat is ook bijna een, een vergelijking met, met godsdienst. Dat, dat, uh, maar steeds dezelfde opdreunen. Van, kijk, wanneer er een doelpunt valt... dan mag hij best even fanatiek zijn. Mm -hmm. Maar dat wil ik niet ieder uur herhaald hebben. Daar... daar uh, Pas ik voor. En wat ik dus ook vind, is, is dat uh, uh, wat je bij religie zit, uh, de, de, de, de strijd uh, tussen re religies, uh, uh, die, die gaat soms uh, veel verder, uh, vind ik. Ja. En, en, en, en, dat, en dat zie je ook in de voetballerij gebeuren? Ja, ja precies. Ja. Uh, uh, Zeker, er zijn euh, sommige mensen die zijn zo fanatiek hè, voor een bepaalde club. Hè, dat ze helemaal niet meer kijken naar de prestatie op zich. Hè, van is dit mooi voetbal of, of niet. Hè, maar dan gaat het er gewoon om, euh, om, om, om te winnen. Hè, hun club moeten winnen. Ja. Uh, en, en, en, en, da en daar gaan ze soms ook heel ver in, hè. Ja, dan, dan, dan krijg je de, uh, die uh, hooligans, hè. Uh, uh, ze gaan elkaar te lijf, ja. hè. Uh, ze gooien rookbommen, uh, hè. ze, ze pro uh, proberen de tegenstander dus helemaal uh, uh, te, te, te on ontregelen. Uh, reg ont en, en, ja, dat, dat is niet sympathiek. Dat is, dat is niet zoals je met elkaar zou moeten omgaan, vindt u? Nee, nee precies. En, en uh, uh, uh, het is zelfs zo dat het eigenlijk uh, strijdig is met, met het doel ja. hè, van, van uh, voetbal. Hè? Ja. En, en datzelfde. Uh, wat, wat, wat, is dat, wat is het doel, vind je, Ernst? Wat, wat, wat is het doel van voetbal dan? Nou, wat, wat, wat, wat, wat ik als, als doel zie, hè, dat, dat is de, de kunst, zal ik maar zeggen. De schoonheid en, en, van het spel. Hè? De schoonheid van het spel. Ja. ja. Maar, maar Ernest, zaterdag. Nederlands elftal speelt tegen Denemarken. Er zitten prachtige aanvallen bij. Maar ze ja. maken het niet af. En we verliezen met 1-0. Ja. Ja, dan kun je wel mooi voetballen. Maar ja, wat heb je eraan? Of, of, of zie je dat anders. Uh, nou, ik, ik vond, vond het niet echt uh, briljant. Uh, voetbal, maar, hè? Niet, niet het de hele wedstrijd, maar er zaten wel hele mooie Pasens bij, toch? Ja, ja zeker. Hè, maar, en, en, en dan zeg ik ook, van, ja, ze, ze, ze, ze, ze misten iets uh, zaterdag. Maar ben je dan uh, niet teleurgesteld achteraf? Zeg je dan van, nou ja, ik heb gewoon genoten van die paar mooie momenten en het was goed zo? En ja, de delen waren uh, nou, nu helemaal beter. Ik, ik, ik ben in zoverre teleurgesteld... dat ze het niet helemaal hebben kunnen waarmaken. En, ja. en, en, en, en, en ik hoop dat ze dat woensdag wel doen. Hè? Nog, nog steeds. Ja. Maar waar, waar ik echt van genoten heb... dat is die wedstrijd van gisteravond van... Uh, uh, Spanje en Italië. Ja, ja. precies. He, en, en, en, en dat waren uh, echt prachtige doelpunten die je daar te zien kreeg. Het eindigt dan in 1-1, geen winnaar. Dat is misschien dan nee. wel de mooiste wedstrijd voor jou. Geen ja. winnaar, maar gewoon een mooi spel. Ja, ja, ja. precies. En, en, en, en ik moet uh, trouwens zeggen dat uh, vanavond. Um, hoe weet, Oekraïne en Zweden, dat waren ook prachtige doelpunten. Ja. En ja. daar gaat het dan om. Ja. Ja. En, en, en ervaar je bij zo'n doelpunt dan iets van, van uh, boven jezelf uitstijgen? Van uh, nou, die schoonheid? Is dat, is dat dan zo, toch een soort religieus nee, gevoel? Nee. nee? nee. En, en, en, gaat dat te en, ver? En, ja. En, en, maar dat is bij mij, bij religie, ook hetzelfde. Ja. Ik, kan genieten, ik, ik, ik, ik kan heel sterk genieten van een kathedraal of van een moskee... Ja, maar u voelt zich dan niet ineens één met de kosmos of zo? Nee. Nee, nee. oké. Okay. U bent daar gewoon sowieso een beetje uh, met de handrem in, zeg maar, gewoon nuchter. Ja, ja. ja. ja. oké, okay, dat kan. Daar, we zijn allemaal verschillend daarin, ja, precies. denk ik, ja. ja. Nou, Ernest, bedankt voor je, je reactie. Oké. Okay. We gaan uh, even plaatsmaken voor nog wat. Andere luisteraars, uh, die uh, ga ik weer aan de lijn proberen te krijgen. U kunt nog steeds bellen, 0800-121, dat doet u ook. Uh, met uw verhalen over uh, uw favoriete club. Uh, bent u uh, nou, ook zo'n trouwe supporter? En van welke club dan? Nou ja, het ging net even over kathedralen en moskeeën. Maar misschien zegt u al, uh, dit is de mooiste voetbalkathedraal en stadion. Of, of het prachtigste clublied. Welk clublied moeten we echt even horen vannacht? Uh, ervaart u iets van zingeving in, in uh, het uh, fan zijn van uw club? Nou, met dat soort verhalen uh, kunt u bellen 0800 1121. Dat was uh, Steven Curse Chapman met uh, Live Out Loud. En dan had ik net een prachtig verhaal van Peter. Die oh. net als ik uh, Feyenoord fan is. Peter, ben je er nog? Feyenoord fan, uh, ja, dat ah. hoor je vanochtend je geboorte? Ik, ik wou zeggen, ik dacht even, even dat ik je kwijt was, de lijn. Maar uh, toch niet. Nou ja, ja, ja. Dan, dan, uh, dan ben ik blij dat je er nog bent. Dan ben ik de andere lijn kwijt. Uh, Ingrid, als je dit hoort, bel dan nog even terug. Um, ja. Peter, vertel. Ja. Ja, fijnheid en uh, religie. Ja, ik ben uh, christelijk opgevoed, maar uh, en sinds uh, onze vrienden uit Amsterdam zichzelf Godenzoon hebben genoemd, uh, ben ik een beetje uh, dat kwijt tussen religie en voetbal. Yeah. Als je begrijpt, ik begrijp je die... Maar uh, Feyenoord uh, is gewoon, ja, als je er eenmaal niet kijk geweest bent, yeah. dan ga je daar steeds terugkeren en dan, uh, ja, dan word je helemaal uh, begrepen door die club. Yeah. En dan komen de emoties los die je, bij wijze niet eens van jezelf kent. Ja, gek is dat en zeker, hè? Zeker van mij af, als een klein jongen zit te janken, toen die bus richting de Kuiking neer de veen uit. Ja. Dan ja. komen de emoties rond, dan ben je een vent van in 30. En dan heb je het over het slot van deze competitie. Ja, en dan komen, dan, worden. De emotie, ja. Ja, dan komen de emoties rond, dan ben je bijna een week lang dronken van geluk. Ja, ja. Ja. En dat is uh, schitterend. En, en, en wat is dat nou toch, hè? want ik heb zelf... Ja dat, te... ja, dat is niet... Ja, kijk, voetbal is natuurlijk de belangrijkste bijzaak van het leven. Ja, ja, ja extra, zo kan je het zeggen, echte, ja. uh, En al die voetbaltalks, zo, daar word je vaak niet kogliefde van, van die Derksen of, of van Gelder of... Ja. Dan word je denk jongen, waar gaat het over? En die jongens, kom, hij eens uit. En ik heb ook niet zoveel met Oranje. Dat is heel gek, hè? Oké. Okay. Ja. Maar Feyenoord is dat we gaan gewoon... En, ja, je wacht er zelf op zelden, Ja, maar, uh, onder uh, behouden. Maar uh, als iemand anders vraag komt dan uh, dan moeten ze zijn mond houden. Ja. Uh, dat is gewoon ja dat is dat is niet uit te leggen. Ja. Hey, maar, uh, Peter, wat, wat, ik, wat ik daarvan herken, ik, uh, ik ben zelf ook christelijk opgevoed, ben nog steeds christelijk. Ja. En uh, ik ging op een gegeven moment ook, uh, ik zei op een gegeven moment ook tegen mezelf, nou nu is het wel klaar uh, met dat uh, voetbal. Dat is zo belangrijk is dat niet. Uh, nee ja. hè, we, we, we gaan uh, wat anders belangrijk vinden. Maar het ging er gewoon niet uit. Ik heb uiteindelijk nee. maar gewoon besloten, ik ben gewoon Feyenoord fan en dat is nou helemaal zo. Dat, dat zit erin en dat gaat er nooit meer uit. Nee, dat gaat er nooit meer uit. Dat, dat is iets geks toch? Ja, die slechte tijden, daar word je alleen maar sterker van. En uh, vroeger radio ja. Rijnmond uh, Hans of Vliet ja. uh, als je die kent. Maar, maar wat, wat, je, wat, wat, wat, wat is dat? Dat, je dat, dat dat zo je pakt? Ja, dat is gewoon uh, ja, dat, dat, dat kan je bij wijze van spreken niet eens uitleggen. Dat is gewoon een gevoel. Ja. En uh, je hoort niet eens om je heen uh, wat omlachen lachen, bij wijze van spreken. Ja, je zoekt ook een metgezel die er wel geven maar het is gewoon puur emotie. Ja. En uh, ja, of het echt met religie. Te maken heeft, uh, vind ik te ver gaan. Uh, ik bid ook nooit voor Feyenoord. Hè? Dat is ook zoiets, dat vind ik ordinair. Om, om te bidden voor je club, dat vind ik, nou, je moet gewoon daar niet meer lastigvallen. Ik nee. ben een voetbalspelletje. Daar ben ik wel heel principieel. Ik drink ook nooit op zondags, moet ik zeggen. Oké. Okay. Uh, als het om alcohol gaat. Uh, maar ik vind gewoon, nou, dat zijn het principes, maar ik ben wel een Feyenoord-fan. Ik kan ook behoorlijk, uh, nou ja, golf worden niet. Maar ja. Dat heeft er ook mee te maken, met de emoties. En, ja, als je ja, daar dan in was... het stadion zit en er zijn uh, spreekkoren, dan doe je daar nou, wel mee? Nou, niet over de Joden en zo, dat vind ik ook zo ordinair. Ja, uh, dat is dat, dat, dat moeten ze ook mee kappen. Want ja. je, je bent fijn, hoor. En uh, ik vind het schitterend om, om die club uh, te promoten. En die ja. club is gewoon zo mooi. En dat, dat moeten mensen niet vergeten. En het, dat, dat, maar dat, juist... hoe, hoe, hoe ver ga je dan, Peter? in je, in je hè? Wat, wat heb je over voor je club? Hoe, hoe, uh, hoe... Ja, Vertel. Ja, dat heb ik er voor over. Ja, de, de, de, de, de, vroeger kocht je ook uitshirt en thuisshirt en je gaat ook een uit. Maar het nee. is gewoon pure club. Ja, de, wat ik zeg, in mei ben je zo blij met iets, Ja, we gaan het over, je hebt een voor de 100 niet gehaald... ...maar je bent al toch zo blij met zo'n resultaat dat je als een kleine jongen zit, zit te janken. Nee. Ja. Dat, dat, dat je gewoon die mensen gelukkig ziet en ook euh, ja, die oude fijnhoorden die dan ooit en zo. En, veranigen, ja die man roept bij mij ook emoties op. Ja, ja. Dat zijn jongens uit je verleden. Ja, die ja uh, het is een soort familie. Ja. En uh, je hebt je eigen familie en je hebt fijn. Ja. En, ja, en je hebt God. Ja, en je hebt God. Maar dat staat in een, Hoe staat dat in verhouding? Nee, nou, die zondag, kijk, het is vaak op zondag. Maar ja. wat ik zeg, ja. ik ga het ik ga er niet voor bidden, maar uh, ja. die kuip is wel een soort, Voor zondagmensen ja. is dat echt een tempel. Ja, ja. er hey, is een bekende theoloog van Ruler, die uh, wordt nogal eens aangehaald bij ons bij de EO. En die zei: ja. uh, De beste zondagsbesteding is 's morgens in de kerk en 's middags in de kuip.' Nee, dat zou jij misschien nou, gaan kunnen onderstrepen. Die, die schrijft commentaar op, het degelde, dat vind ik vanaf. Ja, ja, ja. hey, Peter, bedankt voor het bellen. We gaan naar het okay. nieuws van uh, drie uur. En zometeen na dat nieuws gaan we verder praten over voetbal en religie. Tot zometeen.